Zij maakt geen thema van haar thema, neem de hemel, maar te en tante lina geeft hier ieder goede raad.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 Tonta Lena, Gibbiri, the Ruja, Tonta Lena.